5 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De bonden van de FNV hebben nog altijd geen overeenstemming kunnen bereiken over het pensioenakkoord. Gistermiddag kwamen de 19 bonden in Amsterdam samen en inmiddels zijn ze al 15 uur aan het vergaderen. anp voorzitter Wim van den Burg spreekt op Twitter van een vergaderrecord. Binnen de vakcentrale liepen de spanningen over het akkoord steeds verder op. FNV-bondgenoten is veel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen... mocht een meerderheid ermee instemmen. En twee andere grote vakbonden, Affacabo en FNV Bouw... willen dat lage inkomens en mensen met zware beroepen worden ontzien. In een woestijngebied in het westen van Irak zijn de lichamen gevonden van 22 Siëtische pelgrims. Het zijn allemaal mannen die zijn doodgeschoten. Het lijkt erop dat ze uit een bus zijn gehaald waarmee ze naar een Syrisch heiligdom wilden reizen. 22 mannen zijn afkomstig uit de Siëtische stad Karbala in het zuiden van Irak. De lichamen lagen in de buurt van de weg tussen Bagdad en de grens met Jordanië in de provincie Ambar.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 De US Open is gewonnen door Novak Djokovic. De Servische tennisser versloeg in de vierde durende finale de Spanjaard Rafael Nadal in vier sets. En in de derde set serveerde Djokovic al voor de wedstrijd, maar Nadal trok de set alsnog naar zich toe. In de vierde set was de Servier met 6-1 veel sterker dan de Spanjaard. Djokovic heeft dit jaar drie van de vier Grand Slams gewonnen. Hij won ook al de Australian Open en Wimbledon. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. Er staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er zonnige perioden en in de middag en begin avond ontstaan er enkele buien bij een graad of 18. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen. Zoals gebruikelijk straks om half zes focus op de wereld. En vandaag ligt de focus op de landen Mali en Bonaire. Ik praat straks om half zes met twee hulpverleners... die daar werkzaam zijn voor verschillende organisaties. Maar eerst is het een moment voor een, voor een verzoekplaat. Een plaat om de nacht mee uit te luiden, alvast een klein beetje. Of een plaat om gewoon de nieuwe dag te starten. Deze dinsdagochtend, 13 september. Welke plaat zou u zometeen graag op Radio 1 willen horen? Bel hem door via 0800 112. Dat is 0800 112 voor jouw favoriete plaat. Bruce Hornsby en Rains in de op een Radio 1, The Valley Road. Aan de telefoon heb ik uh, Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het voor jou een, uh, inderdaad een, een nieuwe dag... of ben je uit een lange nacht uh, naar de ochtend aan het Nou, het was een beetje... Uh, wat, wat, een brief, ik heb een briefje geschreven op de ouderwetse manier... en toen een uurtje geslapen. En nu ben ik uh, wel op weer, zeg maar. En wat heb je dan op een briefje geschreven, Tom? Ja, dat ging over een, uh, een, een kwestie van... Uh, Rond, rond het huis, daar moest een, uh, iets gebeuren. Oh, dus als je dan s'nachts... ik doe het op een hele ouderwetse manier, met pen en papier. Ik hoor waarschijnlijk tot de weinige nog. Oh, ja, maar wel handig. Dus als je s'nachts wakker wordt, dan heb je soms een idee en dan schrijf je dat op. Ik versta je heel slecht. Ja? Als je dus wakker wordt s'nachts, dan heb je soms ideeën en dat schrijf je dus ja. op op een bloknootje. Ja, dan heb je hem zo in je hoofd, die brief, en dan, dan kom je nog met een enkel woord. Ik weet niet hoe, hoe dat met tekstverwerken gaat, dat zal wel ongeveer op dezelfde manier gaan, maar... Ik maak bijna altijd een conceptje eerst, of, en dan, dan schrijf ik het netjes over. Wat goed om dat gelijk te doen. Zo ontstaan soms de beste ideeën. Ja ja, ja. ja. Tom, je wilde een hele mooie uh, plaat horen. Ook een zomerse hmm. plaat van een Italiaanse singer-songwriter. Waarom? Ja, waarom deze plaat? Uh, nou, omdat ik eigenlijk vind, en dat bleek onlangs ook bij de Top X. Ja, ik weerde nooit klassiek, klassiek en, en populair. De top vijfhonderd, uh, geloof ik. Hè? Mm -hmm. um, dat is voor het grootste gedeelte uh, Engels natuurlijk. En dan ook een enkele beetje uh, Duits en een beetje uh, Frans. En ik vind het leuk dat er af en toe wat Italiaans bij is. En dat is in Nederland eigenlijk een beetje een traditie. Uh, die zo'n beetje ook uh, gezet is door uh, de vader van Willy Alberti. Willy Alberti mm -hmm. uh, zei het dan dat hij het uh, Italiaans op een wat jordaneske manier uitzag. Ja, ja, ja, ja. ja. en, en nu wil je uh, dus gewoon echt een plaat van, uh, van de origine van uit Italië wil je horen. Ja. En de, de uh, slotregel die is dat, dat is eigenlijk een soort moraal. Il treno del desiderio fa sempre. In drito contrario. Dat wil zeggen, de trein van het verlangen gaat vaak, altijd, in een andere richting. Oké, okay, dat is niet te sturen. Dat gaat er een kant op. Ja. Dat gebeurt gewoon. Ja, ja. Mooi. We gaan er naar luisteren. Adriano ja. Celantano ja. en Azuro. Azuro, dankjewel. Dankjewel Tom. En prettige dag.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 Affiando le tue rose non c'è il leone chissà dov'è azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse se Ooh. Santana en I'll be waiting. en voor die hele vrolijke plaat aangevraagd door Tom, verzoekplaats Adriano Celantano en het liedje Azuro. Heerlijk, nog een beetje na zomer zo hier op Radio 1 in de Nacht op 1. Lena Marlin, kent u ze nog? Noorse zangeres. Een dame die in 1999 uh, een hitje scoorde met Sitting Down Here. Kwam toen van haar debuutalbum af, Playing My Game. Nou, je zou denken, ja, volgens mij is ze echt van het toneel verdwenen. Ja, dat lijkt zo, maar toch is dat, is dat niet zo. Ze heeft inmiddels uh, daarna nog drie albums uitgebracht. Haar laatste album dateert uit 2009. En ze verricht ook uh, songwriter-werkzaamheden voor andere, andere artiesten. Laten we eens even teruggaan naar de, de, dat jaar dat zij een hitje scoorde met Sitting Down Here. Dit is Lena Marlin. I'm Sitting Down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 Traffic jam today. Well, I was driving over the moon oh. in my big, hot air. De carrière van L.O. Black begint in 1995 als rapper. En uh, daarna heeft hij uh, ook uh, zelf die muziek uh, gaan opnemen. En heeft hij een eigen album uitgebracht. In 2006 kwam er eerst een EP uit. En dit liedje komt van zijn tweede plaat Good Things uit 2010. door hoorde Green Lights. En daarvoor ook nog Lena Marling en Sitting Down Here. Straks focus op de wereld met erin de focus op Mali en Bonaire. Ik praat met twee hulpverleners. En die gaan, uh, gaan vertellen hoe ze daar op dit moment leven. En ook het laatste nieuws uh, al daar uit Bonaire en Mali. Krijgen we zo meteen te horen van. Um, Anko. En ik ga ook praten met kees de Kruif. Nu eerst nog muziek van uh, Shaky, zo wordt hij wel genoemd. Ook op het podium. Ik heb het over Shaking Stevens uit 1981. <middels>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 You gotta make a live and die Tracy Chapman en Fast Car in de nacht op 1. Focus op de wereld met Nederlandse hulpverleners het buitenland. En ik praat vanmorgen met uh, Anko van Berghijk in uh, Mali, in uh, West-Afrika. Anko uh, voor jou goedemorgen. Het is een uur vroeger bij jou. Goedemorgen, vijf, inderdaad. En ik praat ook met uh, Kees-Jan de Kruif in uh, Bonaire. Voor jou een, een goede avond, want het is bij jou half twaalf in de avond. Ja, goedemorgen. Ja. Het is inderdaad... Uh... Namelijk na, na. Ja, precies. Ik uh, kom zo bij jou de, terug, Kees-Jan. Ik ga bij Anko beginnen in uh, Mali. Anko, jij werkt uh, voor, een, uh, voor een organisatie, de CAMA. Je doet bijvoorbeeld, uh, jullie werken voor computerprojecten uh, in jonge gevangenissen. Uh, je installeert zonnepanelen. Uh, je geeft technische ondersteuning bij ziekenhuizen. Uh, je voorziet een Bijbelschool van zonnepanelen. En verder doe je ook aan de productie van educatieve video's. We zijn. Ja. We zijn, uh, ja. zijn er reeds uh, bijna zeven jaar daarmee bezig. Mm -hmm. De afgelopen zeven jaar zijn jullie daarmee bezig. Jullie zijn ook afhankelijk van, uh, van de hulpgoederen die, die binnenkomen. Onlangs zijn er weer twee containers binnengekomen. Ja. Kan je, kan je vertellen wat voor goederen erin zitten? Komen. We hebben uh, vorig jaar een aantal maanden in Nederland. Uh, Bezig geweest om spullen te verzamelen bij diverse bedrijven en contact te leggen. En we hebben dan weer veel hulp gekregen in de vorm van zonnepanelen, inverters en batterijen. En het bedrijfsleven in Nederland helpt helpen ook echt hard mee om dit soms gratis en soms tegen kostprijs in de container te krijgen. We hebben veel landbouwmachines meegenomen. En ja, zodoende kunnen we het weer een heel aantal projecten. ...heel praktisch ondersteunen met materialen die we hier in het land zelf niet kunnen kopen. Ja, en jij bent het ook zelf dan de persoon die dat met andere mensen weer beheert en onderhoudt ook, hè? En installeert. Ja, ik doe zo min mogelijk zelf. Ik heb een heel aantal jongens die ik uh, opleid. Ik ben vooral met de jongere generatie bezig en daar pik ik uh, steeds mensen uit die uh, slim zijn en capabel om uh, getraind te worden. En die doen eigenlijk het meeste werk. Ja. En verder hebben jullie nog iets, uh, niets, iets opgezet. Uh, dat dat vond ik wel heel erg leuk om, om te lezen. Jullie zijn ook bezig met het, uh, het, het, het filmen van kleine muziekclipjes. En dat doen jullie ook met mobiele telefoons. Kan je vertellen hoe, uh, wat, wat het idee erachter is? Dat is een activiteit van mijn vrouw geworden. Die is daar uh, twee jaar geleden mee begonnen. Omdat uh, in uh, Afrika hebben veel mensen gewoon geen internet hebben. Maar wel een mobiele telefoon. En die mobiele telefoons, daar zit veel Bluetooth uh, op. En dan worden er filmpjes uh, ja, uitgewisseld. Uh, allerlei kleine filmpjes. En toen kwam het idee op van: hé, hey, dan kunnen we onze gezondheidsvideo's en andere clips ook in dat formaat verspreiden. En dat is een, uh, ja, gewoon een nieuwe manier die, die werkt. En dat ja, zou in het Westen niet werken, maar hier voorlopig nog wel. En dat is dan, zijn dan zeg maar videootjes van, van de werkzaamheden die jullie verrichten als organisatie. En jullie willen nou eigenlijk dat de jongeren nou, dat via-via verspreiden. Het is meer om direct uh, vooral om de vrouwen uh, informatie te geven op gezondheidszorg. Uh, vrouwen richten zich vooral op educatieve video's, op gezondheidszorg. Want uh, met het ziekenhuis wat we hier als Kama hebben in Koetjala. Richten we ons vooral op de vrouwen en kinderen die toch een zeer achtergestelde positie hebben. Mm -hmm. En er is zeer veel onwetendheid met jonge kinderen. Dus ja, vele, uh, 25% van de kinderen haalt hun uh, vierde of vijfde nee, jaar niet eens. Nou, Om dat te uh, voorkomen, heeft ze een aantal video's gemaakt op uh, het vlak van diarree, op het vlak van borstvoeding. Al dat soort uh, basisdingen, die kunnen dan via video's uitgewisseld worden. En ook andere, nu zijn ze meer aan het kijken naar uh, leuke lerende video's. Uh, of allerlei evangeliserende video's. Of video's grappig, maar met een stukje evangeliserende boodschap. Ja. Dus dat gaat zich uitbreiden. Ja, ja. Ik heb uh, straks nog een, een, een, een leuke anekdote uh, die, ik, uh, die ik heb gelezen ook op een van je webblogs over uh, het, het maken van salade en het gaan naar de markt en het de televisie kijken daar, de beleving. Daar kom ik straks op uh, terug bij jou, Anko. Ik ga eerst even naar Kees Jan uh, de Kruif in ja. Bonaire. Uh, Kees Jan, jij bent werkzaam voor uh, de stichting uh, Cruzada. Dat is een uh, opvangcentrum voor verslaafden op Bonaire en jij bent coördinator op werk- en leerervaring. Ja, dat klopt. En dan kan je kort vertellen waar je de afgelopen uh, weken ja, mee bezig bent geweest? Hoe die eruit zagen? Ja, eigenlijk uh, afgelopen weken. Uh, ik ben eigenlijk uh, een korte periode in Nederland geweest. En um, sinds um, begin juli ben ik weer begonnen eigenlijk mijn uh, werkzaamheden op te pakken. En eigenlijk um, sinds twee jaar ben ik coördinator werkervaring. En eigenlijk houdt het in dat uh, ik bezig ben met ik ben verschillende trajecten... Die, uh, waarin... Uh, ja, bij de eigenlijk kunnen we werken aan, aan resocialisatie, dus echt uh, kunnen ja, opnieuw weer een, een baan kunnen gaan, um, eigenlijk alle, alle facetten die eigenlijk bij een baan horen, uh -huh. uh, opnieuw kunnen gaan leren. Vaak zijn ze door een verslaving het gewoon heel erg kwijtgeraakt, terwijl het stuk uh, sociale vaardigheden, een, een stuk structuur, een um, discipline. En dat zijn dingen die, uh, ja, die ik gewoon heel graag in projecten, die, uh, die ik aan het opzetten ben. Um, ja eigenlijk gewoon weer heel erg wil uh, ja, die, die vaardigheid EDW wil gaan uh, wil gaan aanleren en dat um, ja dat ben ik onder andere begonnen met uh, een groen project um, een uh, houtproject waar ik nu uh, die nu een opstart is en een lastproject. Uh, las waarin we ja, eigenlijk uh, kleine projecten beginnen op het uh, terrein van uh, Crusade wat wij hebben mm -hmm. om op die manier eigenlijk uh, ja eigenlijk gasten weer helemaal nieuwe vaardigheden aan te leren maar ook ja, een stuk um, Zelfrespect en ja, hun, ook aan hun zelfbeeld te werken, omdat, ja, omdat het wat bijdraagt aan, uh, uh, ja, aan een verslavingsvrij leven eigenlijk. Omdat ze vaak heel veel ook zelfrespect en ja, hun zelfbeeld eigenlijk heel erg uh, beschadigd is door in, in, de, in de tijd dat ze in uh, verslaving waren. Ja, ja. En dat is eigenlijk waar ik me afgelopen tijd heel erg op gericht heb en waar ik, uh, ja, waar ik eigenlijk heel erg actief mee bezig ben. Om vooral die projecten van de grond te krijgen, omdat het eigenlijk van uh, nul begonnen is. En, uh, ja, ze echt in opbouw zijn op dit moment. Ja, precies. En de, de mensen die zijn dan nog wel, die slapen ook bij jullie en die gaan dan vanuit uh, jullie opvanghuis weer aan het werk, zeg maar. Zo ziet het dan, dan. Ja, dat klopt. De, op dit moment werk ik vooral met de mensen die echt gewoon in behandeling zijn, zijn geweest. Dus echt een aantal maanden in behandeling zijn geweest. En zich zachtjes aan beginnen voorbereiden om echt een stap weer naar buiten te nemen. Dus echt weer uh, zich gaan voorbereiden om binnen de maatschappij een de, plek weer in terug te nemen. Mm -hmm. Um, daarnaast is wel een hele, hele recente ontwikkeling dat we ook met een, een doelgroep van buiten gaan werken. Die, um, ja, die eigenlijk heel moeilijk terug te naar, naar de arbeidsmarkt weer. Dus die niet direct in behandeling zijn, maar wel er een, een relatie hebben met, met verslaving. En uh, ook die groep gaan we bedienen om ze uh, ja, te helpen, te begeleiden in uh, het te terugstappen naar de, naar de arbeidsmarkt. En daar uh, zijn we eigenlijk op dit moment een nieuw traject mee aan het, uh, aan het opstarten om ja, eigenlijk ook die groep te bedienen, om uh, ja, ook een stukje, een stukje mee te lopen eigenlijk meer in hun, in hun, uh, in hun begeleiding. terwijl eigenlijk um, ja, het stage lopen, het zoeken naar een baan, maar ook in hun baan um, gewoon meer begeleiding te bieden. Vooral op het stukje weerbaarheid en ja, begeleiding om ja, gewoon discipline te houden. En um, ja, daarin hopen we gewoon dat daarin ook de, de, het stuk recidive dus het stuk terugval is verslaving echt uh, terug te dringen. Ja, Omdat ja, ja. we gewoon merken dat we ook een stuk werk... Um, ...vrije tijd invulling, noemen we ...een heel belangrijk onderdeel is voor... Uh, ja, ...voor voorkomen van, uh, van terugval van verslaving. Ja. En wat, wat, wat is de leeftijd van de mensen die, uh, die bij jullie uh, onderdak krijgen? Uh, nou, we hebben op zich hebben we eigenlijk geen, um, niet heel erg een, een leeftijdsgrens. Wat we, um, daarom hebben we op dit moment mensen binnen van, denk ik, gemiddeld... Um, even denken hoor. Tussen de 23, 23 is de jongste tot met ja, ergens in de 50. Yeah. En ik zie nou, een beetje de gemiddelde uh, man die binnenkomt. En op dit moment alleen een mannencentrum, een mannenopvangcentrum. Een gemiddelde man wel boven de 30, 35 zit. Okay. En dat uh, wat we zien dat we eigenlijk relatief best laat mensen hier hulp zoeken um, voor hun problematiek. Ja, ja, Ik kom straks bij je terug, kees -Jan. Dan gaan we ook onder andere praten over de regering van Bonaire. Daar was ook nogal nieuws over de afgelopen weken. Ik ga weer even naar Anko van, van Berghijk in Mali. Um, Anko, jij bent dus, zoals eerder gezegd, werkzaam um, in, in Mali. En je doet dus heel veel verschillende projecten... zoals installeren van zonnepanelen, ondersteuning geven in het ziekenhuis. Je bent dus ook bezig met uh, videoclips maken. En uh, ik las op een van je blogs ook wel heel erg leuk... dat je ook uh, soms bij mensen op bezoek gaat en daar uh, ook moet komen. Ja, dat is Nix en ik zijn beide niet echt koks. En we hebben dan ook een huis die voor ons uh, vijf dagen per week warm eten verzorgt. En uh, ja, dat, is eigenlijk, dat klinkt heel luxe, maar dat is vanavond omdat wij bijvoorbeeld in het Dorp geen eens een supermarkt hebben. Mm -hmm. En dan moet je alles op de lokale markt gaan halen. Dus alles gaat los, je kan nog wel een zak macaroni kopen en een zak rijst. En je kan uh, tomatenblikjes kopen. Maar je moet anders eens dus gewoon gaan halen bij al die kraamtes. Dus al die verschillende vrouwen en uh, ja, mensen die dat verkopen. Dat kost nogal veel tijd. Dus uh, ja, voor een aantal dagen per week doen we dat niet. Maar nu hadden we onze uh, kok twee weken vakantie gegeven, Dus dan moeten we het zelf doen. Ja. En uh, ja, dus we hebben vrienden gaan eten. En wij hadden salade meegenomen. En vrienden hadden dan de warme maaltijd gekookt. Gekocht. Ook voor de salade, dan kom je op de uh, markt en daar zitten uh, wel, uh, ja, wel twintig vrouwen die allemaal hetzelfde kopen. En je wil ze eigenlijk allemaal een beetje helpen? Precies. Ja. ja, dus bij de een koop je wat tomaten bij de ander wat komkommers en de ander wat sla. En uh, ja, dan nog uh, wat andere kleine dingen en per appels erdoor. En zo ga je een salade maken en dan hou je iedereen een beetje tevreden. En dan uh, sausje erbij. En uh, allemaal lezen hebben ze lekker van mee gezeten. Ze waren uiteindelijk uh, zeer tevreden met uh, de gemaakte salade. Ja. ja. En, en ik uh, ja. begreep ook uh, dat je dan ook onlangs nog uh, Nederlandse televisie hebt gekeken. In, in Mali moet ik me dan voorstellen dat ja. je een schoteltje richt en opeens uh, pak je een Nederlandse zender uit de lucht? Nee, het is nog gekker. Wat we tot onze verpaling hier tegenkomen is dat er uh, gecodeerd signaal in de lucht zit. Je kunt een decoder op de markt kopen met een gewone antenne. En op het uh, Malinese uh, frequentiespectrum wordt er Nederlandse tv uitgezonden. Oh. Heel bijzonder. Dus ja, dat is tegenwoordig gratis in de lucht. En dat is wel een paar avonden per week. Ja, wat bijzonder. Dus de, dat, dat neem ik aan dat het wel heel erg leuk is om af en toe dan wat mee te krijgen van Nederland. nog wat er allemaal gebeurt. Ja. Tot onze verbazing, uh, best nog interessant ook, uh, actualiteiten en uh, ook ouderwetse programma's van 20 jaar geleden. Het gaat een beetje door elkaar. Ja. Dat is echt uh, wel grappig. Ja. En dan kunnen wij dingen uitleggen van de Nederlandse cultuur. En die maanwezen lieten er ook van. Die hadden ontdekt van, is dit Nederlands? Die liet het ons zien, ja, dat is Nederlands. Ja. Ja. Leuk om, uh, leuke anekdote om, om te horen. Ik kom zo bij je terug, Anko, om even ook te horen hoe het, uh, wat, wat, ja, wat er allemaal speelt in Mali. Qua nieuws, lokaal en, en, en landelijk. Ik ga weer even naar Kees-Jan de Kruijf in Bonaire. Werkzaam voor uh, de stichting Crusada. Vooral opvang voor uh, verslaafden. Even het nieuws uit, uit Bonaire. Uh, ik las een bericht op uh, 5 september dat de regering van Bonaire is gevallen. En een aantal dagen later had Bonaire weer een nieuwe regering. Vrij snel gegaan. Ja, dat klopt. En ik, ik vraag me af hoe de hoe de, de inwoners van Bonaire kijken naar deze situatie. Ja, eigenlijk, is, uh, eigenlijk zegt dat ook over iets over de, over, ja, de, de wat instabiele situatie die ook hier op, uh, in de regering op Bonaire is. Um, je hebt, we hebben eigenlijk maar een paar zetels, een, um, negen zetels. En er zijn echt best wel een aantal kleine partijen die, die daarin uh, een, een plaats vervullen. En om daarin een meerderheid te krijgen, uh, moet je eigenlijk me, uh, zijn er verschillende partijen van één of twee zetels die dan met elkaar een, een meerderheid vormen. Mm -hmm. uh, en ja, die verschillende partijen hebben eigenlijk allemaal ja, wel een andere, een, uh, verschillende uitgesproken meningen. Omdat, uh, ja, omdat van Bonaire zo enorm in ontwikkeling is de afgelopen jaren. En ook vooral op het gebied van ja, welke richting gaat het om. Uh, het gaat echt over de toekomst van Bonaire. En ja daar zijn best wel geluiden zo uiteenlopend dat daarin echt gewoon heel erg ja best wel heel erg getouwtrek is en dat dat, dat merk je ook gewoon bijvoorbeeld ook in het ja het vallen van zo'n regering en het zeg maar weer een, een nieuwe meerderheid vinden om om weer eigenlijk verder te gaan omdat eigenlijk uh, ja, je hoort gewoon zoveel geluiden en iedereen wil verder iedereen heeft zijn mening maar ja. Ja, het is gewoon heel erg moeilijk om daarin echt, daar hoef je allemaal dezelfde kant op te krijgen. Ja. En, en dat speelt... is wel, ja, dat, dat merk je gewoon ook gewoon in het, uh, in het dagelijks leven, zeg maar. Ja. Dat je daar ook, ja, ook gewoon is, um, zoveel verschillende geluiden hoort. En iedereen wel spannend vindt van hoe gaat, het, hoe gaat de toekomst van Bonaire eruit zien, hoe gaat Bonaire eruit zien. Ja, want dat heeft dan ook te maken natuurlijk dat de, uh, op 10, 10, uh, 10 oktober, dus vorig jaar, dat de, de, de eilanden allemaal een bijzondere status kregen. En dat, dat ook mm -hmm. Nederlandse, Nederlandse wetgeving uh, geldt op Bonaire. Ja, ja klopt. Ja. En dus, daarin was het natuurlijk heel erg van dat, uh, dat Bonaire een onderdeel van speciale gemeente van, van, uh, van Nederland is geworden. Um, en eigenlijk is daarin er zijn natuurlijk referendums en alles van alles geweest. En, nou ja, met dat referendum is geweest, is het volgens alweer... Um, nou ja, als er al opnieuw een, een stemming zal zijn, dan zal de uitslag alweer compleet anders zijn. Dus dat is natuurlijk heel erg... Uh, dat, ja, dat verschilt gewoon heel erg, uh, heel erg. En dus een groot deel van de bevolking is gewoon totaal niet eens met hoe het op dit moment verloopt. Um, ja, een ander deel wel... En daarin dat, ja, dat, die laten gewoon heel duidelijke geluiden horen. En, en dat, dat, heeft, uh, ja. dat heeft dan vooral te maken met integratie met Nederland en de, de, de associatie? Ja, dat klopt. Want het is gewoon, het is, ja, vanaf dat moment van 10-10 is er gewoon heel veel op touw gezet. Ook daarvoor al, maar vooral na 10-10 is het heel erg zichtbaar geworden. En daar zijn best wel heel veel grote dingen doorgevoerd. En um, dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld het zorgstelsel maar ook in het belastingstelsel, uh, best heel veel grote dingen zijn aangepakt. En dat, voel, ja, dat zijn dingen die ook gewoon gelijk gevoeld worden door de, maat, door, door de, de, de bevolking. Ja, en dan daarin voelen worden bepaalde nadelen of gewoon veranderingen die negatief voelen, worden gewoon extra hard gevoeld. Ja, en ja. Dat, daar, daar reageert de bevolking extra, extra heftig op. Omdat, ja, omdat het, natuurlijk zijn, het heeft heel veel positieve kanten en het heeft, geeft heel veel mogelijkheden, maar het heeft duidelijk ook nadelen. En ja, daar, wordt natuurlijk ook heel erg, daar wordt gewoon heel duidelijk op gereageerd. En dat, dat merk je gewoon heel erg sterk. Ja. Dat mensen gewoon denken van ja maar dit willen we niet want we worden, we worden overgenomen. En ja dan worden heel makkelijk ook weer uh, woorden in, in, de, in, de, in de mond genomen van moderne slavernij en, en noem maar op. Dus ja dat, ja. Ja. ja dat ligt gewoon enorm gevoelig van de, het, het, stuk, het stuk van Nederland die gewoon Bonaire overneemt of het gevoel van Bonaire en uh, Nederland die gaat ons weer overheersen. En dat is iets wat gewoon, ja, wat gewoon heel erg, een, echt een heel gevoelig ding is... waarin je ook gewoon, zie, gewoon ziet van, ja, Bonaire heeft een slavenverleden, een slavernijverleden een waarin mm -hmm. uh, Nederland een grote rol heeft gespeeld. En dat is duidelijk nog niet, uh, ja, dat is duidelijk niet uh, vergeten. Nee. En daarbij komt dan misschien ook nog kijken... dat uh, natuurlijk met de invoering van, uh, van de dollar op 1 januari 2011... dat ook het, misschien de, de, de aankopen, het levensonderhoud ook wat, wat duurder is geworden allemaal? Ja, dat is natuurlijk een heel duidelijk, dat is ook een heel duidelijk zichtbaar en heel duidelijk voelbaar ding. Ik heb dat natuurlijk zelf meegemaakt in Nederland toen, je, toen we van de gulden naar de, naar de euro gingen. Nou, en ook iedereen weet dat het, uh, wat het teweeg heeft gebracht. Ja. Um, en dat is eigenlijk wat, de ontwikkeling die je hier ook best wel heel erg ziet. Dat je ook merkt, en mensen praten erover, en soms weet je eigenlijk niet eens precies of het zo is, maar in wel wel van het leven wordt duurder. Um, en daarin merk je wel steeds meer dat ook... Um, uh, ja, heel makkelijk ook prijzen omhoog worden gevoerd. En ook dat je wel steeds meer merkt, en daarvoor zijn er ook um, ja, steeds meer protesten ook, dat um, ja, de verhoudingen gewoon uh, kwijt zijn. Bijvoorbeeld dus de, de minimumlonen uh, niet meer in verhouding staan met het, uh, het ja, draaglasten van de, het, het dure leven. En daar dat, dat merk je dat dat steeds meer uh, onder spanning komt te staan. En ja, daar komen gewoon steeds meer ook uh, gezins... Uh, gezinnen komen daar uh, ja, onder druk te staan. Ja, ja. En ja, dat zijn wel gewoon dingen die gewoon wel echt zorg, uh, zorgwekkend zijn, waar er gewoon weer nieuwe, nieuwe keuzes in gemaakt moeten worden. Ja, ja, ik kom zo weer even bij je terug over de agenda van, van komende weken, Kees-Jan. Ik ga even naar Anko ja. in, in Mali, West-Afrika. Uh, Anko, um, wat, ja, wat er speelt natuurlijk in Afrika sowieso, is de droogte in de, de horen van Afrika. Krijg je daar iets van mee in Mali? Krijg je dit af en toe mee op een journaal? Of zie je dat krantenkoppen waar dat in gemeld wordt? Of komt het eigenlijk helemaal niet mee? Ja, de, dat komt wel op de radio voor. Dat weet men wel inderdaad. Maar, maar ik merk ook wel dat ze uh, toch, uh, toch veel met zichzelf bezig zijn. Want uh, veel mensen hier zijn ook in overlevingsmode. Uh, en die hebben het hier ook... Uh, Knap moeilijk, want het is hier ook uh, erg droog en dan een aantal weken geen regen. Veel mais die gewoon verdroogd is, dus veel mensen vragen zich hier ook af van, nou, wat wordt dat met de oogsten dit jaar? En uh, regentijd in heel augustus heb ik mij ook afgevraagd, uh, van, nou, waar blijft die regen? Want vorig jaar hadden we al goede regens, ja. dit jaar hebben we nu pas in september een aantal goede regens. Hm. Ja, dat zijn wel uh, belangrijke zaken die spelen voor de Mayonezen. En dat heeft dan ook uiteindelijk weer te maken natuurlijk met de kosten van het, uh, van, van, van het eten natuurlijk. Als de, als de ja. oogst slecht is en het of later gaan, komt. Uh, enige maanden geleden kwamen we tot de ontdekking dat brood en zo En uh, basisvoedsel is allemaal 27% duurder geworden dit jaar. Ja, Dat is een grote extra uitgave. Zeker, ja. Wat, wat speelt er verder nog in, uh, in Mali? Nou, vooral de verkiezingen. De komende voorjaar zullen de verkiezingen gaan spelen. En er zijn allerlei kandidaten, welke leuke verhalen eronder gaan. Eén kandidaat die zou naar de maan geweest zijn. Oh. Dus ik ging erg hard lachen in de auto. Want die jongens die dat vertrouwen, die zeiden, ja, nee, dat is echt waar. Hè? Ik zeg, nee hoor, dat kan echt niet. En zeiden, ja, maar het is op de radio, op de televisie. Ik zeg, nou, dat kan echt niet. En wat zou die... Dus zij op de internet... Ja... Wij hebben op internet gekeken. Die presidentkandidaat is al 70 jaar oud. En die schijnt in zijn jeugd bij de NASA gewerkt te hebben in het maanlanceringsprogramma. Maar hij is er zelf nooit geweest. Maar dat vertellen we er niet bij. Nee, het wordt groter gemaakt dan dat is uiteindelijk. Ja. Precies. Maar ja. nou, goed, er zijn meer kandidaten. En ja, dat is ook onderdeel van waar men over praat. nou Iedereen die belooft van alles. En ja, wat gaan we ervan waarmaken? Ja, wanneer zijn uiteindelijk de echte verkiezingen? Wanneer gaat het plaatsvinden? Dat is ergens in het komende voorjaar van 2012. Precies, en er wordt nu al er wordt langzaamaan een beetje campagne gevoerd. Ja. ja. En ik heb ook begrepen dat er ook berichten zijn dat, rond de situatie van, van Gaddafi. En er wordt zelfs gezegd dat hij zich misschien in het noorden van Mali bevindt. Ja. En vorige week nog omgelachen gelachen met alle, me, want het was al van, ja, anderhalf miljoen dollar zouden volgens sommigen opstaan. Dus al, je, nou, we moeten een plan maken, we moeten gaan zoeken. Dan zijn al onze problemen opgelost. Ja, ja voor het land, ja. Dus, voor, wat, voor Heb je daar verder nog wat over gehoord? Ja. Uh, zijn er nog verder berichten over of die daar echt zit in Noord-Mali? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is, uh, de, er wordt wat over gepraat en gelachen en gekeken. Maar eigenlijk zijn er meer mensen die het tegenkomen die het niet geloven. dan die het wel geloven. Dan denk men dat hij toch ergens anders zit. Ja, oké. Okay. Nou, tot slot, uh, Anko, wat staat er voor jou uh, verder op de agenda voor. Uh, uh, nou, laten we zeggen, morgen? Hoe ziet je dag eruit? Ik uh, ga morgen inkopen in doen voor de Bijbelschool. om de. Zonne-energie-installatie uit te breiden. Ik heb meer kabels nodig. En uh, we gaan de komende maand uh, een aantal radiostations en het, uh, de Bijbelschool een upgrade geven zodat ze nog meer uh, op zichzelf kunnen draaien en meer uren uh, energie hebben. Precies. Dus dat is een, een, een, een mooie klus waar je mee bezig bent. En natuurlijk ook de ja. productie van de, de videoclips die je gaat verspreiden onder de ja. mensen. Precies. Die gaan op de komende maanden weer uh, volop draaien. Ja. Mag ik jou heel veel succes wensen in, in, in Mali en tot Dank. een volgende keer in Focus op de Wereld. Dank je wel. En meer informatie ook over het werkterrein van Anko is te vinden via de, de website eeuw.nl slash de nacht op 1. Tot slot ga ik nog even naar Kees-Jan de Cruijff in Bonaire, werkzaam voor Stichting Crusade. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag, Kees-Jan? Uh, nou, ik ga zo mijn bed weer even in. <laughs> maar ik, nou, morgen ben ik... Uh... Um, ja, ben ik, um, gaan we in ieder geval hebben een arbeidstrainingsdag waarin we dus een leerervaringsdag hebben. Net tussen alle, cli alle cliënten van uh, Clusada. Dus we zijn vooral op dit moment bezig met uh, hangmat, aan het maken, dus uh, van hout. Die op het eiland niet te vinden zijn en die zijn we bezig met uh, te maken en aan verschillende resorts aan het verkopen om op, zo, op die manier ook ons uh, project uit, uh, uit te breiden. En eigenlijk dus heb ik nog een radioprogramma zelf uh, op. Uh, op de eiland zelf, dus op de plaatselijke radio, om te spreken. Oké, okay, wat dus, leuk. Um, ja, en wat is wat, dus, het uh, daarvoor? Uh, wat wordt het onderwerp van je uitzending? Ik heb het nodig uh, van het weekend. Wat, wat, wat, wat wordt het onderwerp van de uitzending? Nou, eigenlijk was ik, uh, uh, was ik zondag in de, in de kerken en daarin was ik uh, naar voren geroepen om te bidden voor, uh, na aanleiding van 11 september, over uh, vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ja. En uh, toen kwam daarna een presentator naar mij toe. Die zei van wil je met uitzending komen om uh, eigenlijk ook een stukje over vrijheid, van uiting. En ook eigenlijk een stukje gevoeligheid van, ja, vanuit, uh, ja, als Nederlander, ik woon nu vijf jaar op Bonaire. Om daar eigenlijk over te spreken van, hey, wat is mijn, mijn visie daarop? En uh, ook van mijn, vanuit mijn, vanuit de evangelie, uh, hoe, hoe kijk ik naar vrijheid toe? En uh, om daarover te spreken. Ja, precies. Dus dat vond ik een mooie gelegenheid om, uh, ook, ja, om daar ook op, op, op juist op de Bonaire de, Bonaire, de Radiozender, uh, ja, daar iets over te zeggen. Ja, heel erg leuk. Ik, ik wens je veel succes dan uh, bij de, bij de radiouitzendingen en ook succes met uh, de verdere werkzaamheden. En ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, Kees-Jan Kees de Cruijff ja. in uh, Bonaire. Een uh, prettige dag nog. En meer informatie over het werkterrein... ook van, uh, van Kees-Jan is te vinden op de website... eo.nl slash op 1 En uh, we gaan nu nog naar muziek. Een singer-songwriter. De naam is Joss Gerrals. Zijn album... En ook waar dit liedje op staat is gratis te downloaden via zijn website. Ja, tegenwoordig kan het allemaal. Artiesten bieden het helemaal hele gratis aan. En ook dit liedje staat erop. Het liedje heet For You, Josh Girls in de Nacht op 1. But you can't bear to hear me now. But I send my love to you. And you can call my name, and I will find you. Heaven and hell can't separate our love. Ross Garls is dus zijn naam. Je hoorde het liedje For You. Hij komt uit Portland, Oregon, uit de Verenigde Staten dus. En hij nam zelf zijn eerste drie albums op. En inmiddels is dus zijn vijfde album uit waar ook uh, dit nummer op staat. Meer informatie over het programma De Nacht op 1 is dus te vinden op eo.nl. En daarop zijn ook de links te vinden naar de websites van uh, de mensen uit Focus op de Wereld die ik zojuist gesproken heb. Zometeen om zes uur is er het nieuws met Mark Visser. Het laatste nieuws ook over de bijeenkomst van de FNV-bonden die al de hele nacht aan het vergaderen zijn... Gevolgd door het Radio 1-journaal. Ik wens u voor nu nog een prettige dag.